Donderdag 7 september en dit is de Bat 4 podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Ik ben Jurjaan Mulder en ik zit hier met Wim van den Berg bij Sven Hulleman, de man achter de Nieuwe Gulden. Vertel eens het over jezelf. Uh, ja, fijn dat jullie gekomen zijn en dit willen verslaan. En ik denk dat het heel goed is dat twee generatie... ...vertegenwoordigers van de generatie twintigers dat die hier zijn... ...want dat is precies de generatie voor, uh, voor wie ik dit heb gebouwd. Tegelijkertijd heb ik het ook gebouwd voor al die mensen die, um, uh, die inzien... ...over alle leeftijdsgroepen heen... ...dat de euro en de manier waarop wij in Nederland met geld en met het recht omgaan... ...dat dat enorm aan het veranderen is. Uh, ik heb juist ook een nieuwe generatie in gedachten gehouden... Die, um, ...die heel scherp ziet... Van Jongens, volgens mij hebben wij uh, een probleem met z'n allen. Want volgens mij zitten wij met een onoplosbare schuldenberg uit het verleden. Zowel uh, overheidsschulden als privé schulden. En zullen wij op een andere manier naar geld moeten kijken. Want europapier uh, is schuldpapier en geen waardepapier. En dat is ook het, uh, het initiatief van de gulden. Omdat de gulden uh, een pure uitdrukking is van waarde. En dan gaan we op een heel andere manier naar geld kijken, eigenlijk op een veel traditionelere manier. Dat lijkt heel raar. Ik zeg altijd, de manier om de komende 50 jaar te overleven is door 50 jaar terug te gaan in de tijd. En dat zie je ook in jullie generatie. En ook in mijn eigen generatie, je ziet een, een soort hang naar het nostalgische. Omdat we zien dat we eigenlijk uh, in de jaren 80, 90 en begin 21ste eeuw, dat we eigenlijk heel veel goede dingen uit het verleden weggedonderd hebben. En die moeten we nu dus langzaam weer terugbrengen. En een van de dingen die we moeten terugbrengen, denk ik, is de gulden. Die, die een tijd lang nog goud gedekt is geweest in Nederland. En op een gegeven moment hebben we dat losgelaten. Ook om goede redenen hebben we dat losgelaten, denk ik, toen. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat we terug moeten naar een andere manier van het uitdrukken van waarde. En wat doe ik dan? Ik bouw dan een oud systeem met een oude naam. Dus de gulden met papiergeld. Contant eigenlijk. Maar op een hele andere manier. Het zijn dus waardepapieren. Het zijn eigenlijk contracten zoals geld eigenlijk een contract zou moeten zijn maar wat doen we we hangen er een digitaal systeem eh, achter waarbij vergeleken uh, Facebook en Marktplaats eendimensionale oplossingen zijn van iets waarbij wij dus uh, uh, alles in één combineren. Zodat je niet dat gezeur hebt met de Belastingdienst, met de gemeente, met de overheid. En uh, de regeldrift, daar er moest ook een oplossing voor komen. En we moeten dus met z'n allen kijken naar een nieuw systeem. Ik heb weleens gezegd, er is een nieuwe Torbekker nodig. Ben ik dat dan? Nee, mijn team is dat. Mijn team... Bij elkaar is de nieuwe toorbekken. Zij bouwen een heel nieuwe manier van hoe je je samenleving kan inrichten. En een van de allerbelangrijkste elementen daarvan is, hoe ga je met geld om? Dus hebben wij de vraag eens gesteld, wat is geld? En toen zijn we uitgekomen bij het feit, nu weten we wat het is, nu gaan we een systeem eromheen bouwen wat klaar is voor de 21ste eeuw. En daar heb je de gulden. Dat is het hele idee van, van A tot Z in kort. Zou je, zou je wat, wat dieper in willen gaan op de, de, grote, problematie, ja, de grote problemen die hier liggen? De problemen zijn wat mij betreft... Waarop jij reageert. Ja, de problemen zijn wat mij betreft uh, samen te vatten als volgt. De dingen gaan zo snel en zijn zo complex en zo vervlochten dat als je rustig probeert het ene te regelen... zakt ergens anders, zakt er alweer iets weg. Dat betekent dat terwijl jij aan het kijken bent van... Nou, ik probeer dit te regelen of ik probeer mm -hmm. dat te organiseren... dan komen er alweer zoveel regels en dan komen er alweer zoveel mensen op je pad... dat het ondernemen en het nadenken over van... hoe ga ik mijn dagen inrichten... die zijn zo ontzettend ingericht met bureaucratie en, en, en modderigheid... omdat alles wat wij hebben... Is een opeenstapeling van het proberen te lossen van problemen die veel harder ontwikkelden dan dat we ze op konden lossen. Dus betekent, hè, er zijn problemen en je hebt ergens een, een, een, een kleine infectie en die zit in je, je linker enkel. En terwijl je die aan het verzorgen bent, zit aan iemand anders die is jouw rechterbeen aan het afzagen. Maar niemand komt tot de kern, denk ik dan? Bijna niemand komt tot de kern. Um, er zijn wel mensen die het overzicht nog hebben. Maar dat zijn vaak mensen die zo ontzettend intellectueel zijn. En ook die hebben vaak vrouwen, kinderen en een hypotheek. En die zijn dus ja. ook bezig. Hè? De, Jan Roodmans, vind ik een hele goede. De, de, de, de veranderdeskundige ja. van de ja. Erasmus Universiteit. Ja. Ja. Echt een super vent. Jan Roodmans, een hele intelligente vent. Maar hij zit vast op de universiteit... Hij heeft daar ook gewoon zijn baan in euro's. Hij wil de wereld, maar hij snapt ook van ja, de mensen gaan ook zo snel nog niet veranderen. Mm. En hij snapt ook dat als hij uh, op de Afrikaanse markt in Rotterdam gaat kijken, dat hij daar moeilijk aan de mensen kan uitleggen. Uh, Wat climate change, uh, allemaal. die mensen zijn gewoon met hele andere dingen mm. bezig. Mm. Dus er zijn wel mensen die het overzicht hebben, maar die hebben dan vervolgens geen publiek. Zijn, nou, dan kom je uit op wat, wat zit Lucas uh, vaak noemt, de symboolanalisten. Mensen die heel erg toegespit zijn op één probleem, oplossend vermogen, maar niet inderdaad tot de kern van die zaak wil kunnen dringen. Ja, nou er zijn, er zijn, het is nog veel erger. Hm. Daar hebben we er een hoop van. Dus de mensen die inderdaad symptomen gaan, gaan analyseren en gaan bestrijden. We hebben zelfs mensen die het hele syndroom nog overzien. Dus de, uh, de cultuuranalisten. Dus een prachtig boek zou uh, zijn, uh, het boek Borderline Times, van uh, de psychiater Paul Verhagen. Die eigenlijk uitlegt in dat boek, op een fantastische wijze, hoe onze hele samenleving is veranderd in een borderliner. Dat wordt dan, of, sorry, dat is uh, uh, Dirk de Wachter. En vervolgens heb je Paul Verhagen, die heeft het boek geschreven Identiteit. En als je die twee boeken achter elkaar leest, in die volgorde, mm. Eerst Borderline Times, een prachtige analyse van het cultuurfenomeen. Mm. En vervolgens lees je het boek Identiteit en daarmee plaatst hij het rechtstreeks in jou. En dan zeg je... Mm. <laughs> en dan heb je allemaal door wat er aan de hand is. Dus je kunt twee boeken lezen, dan, dan, heb, je die, dan heb je die kennis waarmee je eigenlijk op een metaniveau boven het probleem gaat hangen. Of de, de, de, de, de, alle problemen samen. De, hè, dan noem ik even een paar symptomen van ditzelfde cultuursyndroom. Een paar symptomen daarvan zijn uh, uh, 1,7 miljoen mensen met onoplosbare schulden in Nederland. Uh, 20.000 bekeuringen voor auto's die niet meer bestaan. Uh, 600 systemen bij de belastingdienst dat de analisten van de belastingdienst zeggen. Het zou wel eens moeilijk kunnen gaan worden om belasting te innen. Um, ...de participatiewet, dat, mensen, dat er dus mensen ontslagen worden van het papier prikken... ...die vervolgens een uitkering krijgen om weer papier te gaan prikken. Ja. Alleen dan met een uitkering en een soort slavendrijver met een zweep ernaast... ...die kijkt of je wel op tijd bent. Ja. Uh, het feit dat er voor jonge mensen weinig werk is en dat ze dus gaan studeren en dan verdwijnen uit de werkloosheidscijfers. En dat onze echte werkloosheid dus geen 6% is, maar gewoon tussen de 14 en de 20%. Omdat een part-time baan met één dag werken in de week staat ook niet in de werkloosheidscijfers. Terwijl iemand natuurlijk 4, 5 de werkloos is. Uh, het feit dat er uh, dat we een hele herdefinitie van arbeid... en waarde moeten gaan invoeren... nou, he, ga zomaar door. En als je die problemen analyseert... en je hangt, gaat daarboven hangen... Dus wat wij hier op kantoor proberen te doen... en dan vervolgens positief blijven... Zeg van, oké, okay, weet je... dit is een puinhoop, maar kunnen we er nog chocolade van maken? En dan vervolgens iets verzinnen... wat al die problemen inderdaad... in één... in één veeg... Hè, dus de magic die zegt van die gaat door dat hele lichaam heen en die pakt al die verschillende symptomen aan en dan kom je dus in de analyse bij de kern en de kern is hoe hebben wij ons recht ingericht rondom betalingsverkeer uiteindelijk draait iedereen zijn dag om geld zodat hij kan overleven en het gaat om het recht om een deel van de taart te krijgen en wat ons systeem doet, is die gaat de verantwoordelijkheid daarvan niet meer bij een falende overheid leggen, maar terugleggen bij de mensen zelf. Daarom staat op de pagina www.teguldenterug.nl staat ook een kopje dat heet vrijheid. En dat begint met een belangrijke zin, met een grote vrijheid komt ook een grote verantwoordelijkheid. Die twee gaan hand in hand. Het is niet zo meer vrijheid dus minder verantwoordelijkheid. Nee, hoe meer vrijheid... Hoe meer verantwoordelijkheid. En dat is het probleem van de 21e eeuwse liberaal. Die zegt, haha, heel veel vrijheid voor mij en dus geen verantwoordelijkheid meer. Nee. Seneca, Marcus Aurelius, degene met de grootste vrijheid hebben de grootste verantwoordelijkheid. Dat is ook de reden waarom wij dit project doen. Wij zijn heel vrij in ons zijn en, en, en we hebben een positie gecreëerd waarin we vrij zijn. En vervolgens heb ik dus geld wat uit die vrijheid komt... Euro's, schuldpapier, gebruikt om een systeem te bouwen wat voor heel veel mensen een oplossing kan bieden. Oké, okay, dus je hebt dat, je hebt dat, dat, dat gulden initiatief en um, dan vraag ik me af, we zien nog meer van dat soort, met cryptocurrencies en uh, die zich ook naar de gulden vernoemen. Ja. Um, hoe verschillen jullie daar bezig van? Nou, om te beginnen, die jongens van uh, de e-gulden uh, uh, kwamen nadat ik in 2013 mm -hmm. mijn, uh, mijn initiatief De Gulden Terug lanceerde. Mm -hmm. uh, en uh, die zijn inderdaad het, uh, het, het gebaande pad opgegaan, namelijk we gaan een cryptocurrency bouwen. Mm -hmm. En daar zijn er nu 700 van en de een is weer beter dan de ander en ze concurreren met elkaar, maar ze zijn eigenlijk voor een beperkte groep mensen te begrijpen en, en, en, en, en de meeste mensen in de wereld, 98%, kijkt toch nog naar zijn overheid om geld aan te leveren. Hmm. Um, en cryptocurrency uh, uh, heeft absoluut een toekomst, maar het onze verschil zit daarin dat al die cryptocurrencies bieden geen marktplaats aan. Ze bieden geen netwerksituaties aan. Hè, dus die interface die is er niet. Dus je moet het allemaal maar zelf proberen uit te vogelen. Um, en ze zijn niet geschikt voor mensen die graag nog papier vast willen hebben. En ons systeem, uh, daarin hebben we uh, het voor elkaar. Dat je kunt bij iemand straks betalen met je, met je digitale uh, financiële reserve gulden. Want zo heet ons initiatief. De Nederlandse financiële reserve. Uh, je kunt met die... Um, Gulden kun je met papier betalen en er staat dan een QR-code op die je kunt scannen met je telefoon. Of je kunt hem meteen digitaal versturen. Dus je kunt je betaling digitaal versturen, maar je kan hem ook op papier aanleveren. En ons systeem houdt precies bij welke digitaal verstuurd is en welke papier is. En dat betekent zelfs dat degene die hem digitaal ontvangen heeft, kan hem uitprinten en hem in papieren vorm weer doorgeven. Dus die technologie die is nog nooit bedoeld. Dat is echt een technologie die, dat als, je, als je het vergelijkt met bitcoin en blockchain technologie, is dit uh, 18.0. Ja, inderdaad ook om je dan in, inderdaad veel Om maar bescheiden besteden. te zijn. Ja, ja, ja dus de, de 2.0, 3.0. Hebben oh, we allemaal oh, over oh, geslaagd. Oh, daarom over hebben staan. wij er drie jaar ja, over ja, ja, gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Daarom hebben wij drie jaar erover gedaan, want blockchain en, en bitcoin, en dat bestond allemaal toen al. En ik zag die technologie en ik zag ook waar de fouten zaten. En ik zag dus dat ze inderdaad 18 stappen niet namen. Bovendien is, uh, is bitcoin verhandelbaar met euro's en dollars. En staat hij dus open voor speculatie. En staat hij dus weer open voor de haaien van het bankwezen. En daar hebben we nou net de afgelopen tien jaar zoveel problemen mee gehad met die lijn. Had je nou ook een directe aanleiding? Dus dat je, dus dat je bijvoorbeeld iets zelf ook in je, in je bijvoorbeeld privé ook meemaakt. Waardoor je dacht van ik moet dit starten. Uh, Om ook duidelijk tot de kern te komen. Ja. Um, nou. In de grote crash uh, van 2008-2009 uh, uh, ben, uh, ben ik wel wat geld verloren. Uh, maar dat was, uh, dat was niet noemenswaardig. Maar dat heeft mij toen wel nog dieper aan het nadenken gezet over... Hey, hoe, zit dat, hoe zit dat geld nou in elkaar eigenlijk? Hè? En in, uh, in 2009 was ik een twintiger, toen was ik, uh, mm -hmm. toen was ik 25 en toen was ik met andere dingen bezig dan nu... Mm -hmm. Uh, maar dat was wel inderdaad dat kleine tikje tegen het stuur waardoor uh, tien jaar later de auto uh, uh, uh, in, in plaats van dat hij in Stuttgart staat, uh, sta ik in Moskou. Omdat ik toen een, een andere afslag oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. heb gedaan. Ik had ook kunnen zeggen, nou, ik, ga, ik, ik ga weer door en ik bouw weer vermogen op en kapitaal op uh, uh, en, en ik ga geld verdienen en dan had ik uh, nu een paar miljoen weer gehad. Alleen ik ben besloten om, om, om iets anders te gaan doen. Namelijk naar Spoorlijn een voorlijn tot Siberië. Ja, een, een, een, een, een systeem op te bouwen. Waarvan ik denk ik heb geen idee waar dit gaat landen. Maar ik kan je vertellen dat ik sta s ochtends om zes uur. Uh, zit ik hier op kantoor. En ik ga uh, meestal middernacht ga ik pas naar huis. Omdat wat we hier doen. Uh, uh, noem het zingeving. Maar ik ben hier ja, het het neerzetten. Waar ik met trots naar durf te kijken. Hè. Gisteren stuurde ik. Zat hier mijn, zaten hier mijn programmeurs en die lieten mij uh, de nieuwe achterkant van het systeem zitten. En dat stuur ik dan rond. En dan ziet iedereen is dit dan een enorm computersysteem waarvan niemand begrijpt hoe het werkt. En dan stuur ik daar achteraan het Frankenstein ding. It's alive! Ja. <laughs> en we hebben het gecreëerd. We made it. We made it. We, made it. we hebben iets ontwikkeld wat, uh, waarvan je naar kijkt en denkt van wow wat cool. En je ziet hem dan als hij werkt. En je ziet dus dat hij werkt. Het is... Hoe moeten uh, de, de gebroeders Montgolfier zich gevoeld hebben. toen ze voor het eerst een luchtballon bouwden. Ja. die de lucht in ging? Ja. Dat je het hem ziet gaan, zeg maar. Dat je ja. theorie over hoe de dingen zijn. dat je dat ineens werkelijkheid ja, ja, ja. ziet worden. en dat je denkt: van wauw, ja. het werkt! En dat had jij zelf. Ja, dat had ik zelf, ja. ja. Dus ik keek ernaar en ik dacht: van. dat absurde idee dat we, dat we, dat we dit, dat we dit mm. uh, kunnen bouwen. Mm. in een aantal jaar tijd. en dan. Gaan alle credits gaan natuurlijk naar. Uh, uh, naar, naar, naar die jonge kerels. die, mm -hmm. die zich opsluiten. In een, in, een, in een donker hol. met pizza's en redbull. <laughs> ja, ja, ja. en, uh, en die vervolgens. Uh, uh, ja. dat hele ding in elkaar schroeven. Mm -hmm. uh, maar die vervolgens wel al kijken. en zeggen ja. het basisidee. hadden we gewoon. dat hadden we bij lange na nooit kunnen bedenken. Uh, dus dus hè, en, en wat, we, wat we willen. Is uh, dat 19 september is pas het begin. Maar om heel kort antwoord te ja, geven. Jij gaat op 19 september ga je, ga je dit lanceren. Het Prinsjesdag, symbolisch. Ja. En dan is iedereen hier ook welkom. Ja, dus ik heb hier een kantoor. En iedereen is uh, van harte welkom. Ik heb me laten vertellen dat er koffie in guldens te krijgen is. Uh, <laughs> goed ingevoerde bron <laughs> goed ingevoerde bronnen. die hebben <laughs> mij verteld dat er, dat er koffie in guldens te krijgen is, dus een kop, je komt in ieder geval voor een kop koffie, maar wat heel belangrijk is, is dat je ziet uh, als je hier naartoe komt uh, bovendien zitten we aan de route van de koning dus dat kun je dan ook meteen een keer ja. meemaken um, maar je kunt ook zien, en dat klinkt misschien heel erg uh, ambitieus, maar uh, hoe de toekomst eruit ziet zonder schuld en je kunt daar onderdeel van zijn. En dit is... Uh, uh, dit is een real-time versie daar, daarvan. En, en we doen dus een soort klein feestje. Mm -hmm. Maar je ziet daar meteen de andere mensen... met wie je meteen daar handel kunt drijven. Of in ieder geval je guldens kunt uitwisselen om te zeggen... Luister, zullen wij, zullen wij eens in de toekomst kijken of wij wat kunnen opzetten samen? Want wat, wat dit is, dit is voor creatieve mensen. Dit is voor mensen... Het is gebouwd voor mensen die de waarde willen leveren die ze er zelf aan koppelen. Die zien, dat die, die voelen en zien dat die euro's, dat dat eigenlijk maar waardeloos schuldpapier is... wat eigenlijk door een, een overheid en een bank wordt gepropageerd waar ze niets meer mee hebben. Mensen kunnen vanuit zichzelf redeneren, kunnen zichzelf een waarde toekennen... en vervolgens die spiegelen aan hun relaties en dus een relatieve waarde afspreken. He, wat is jouw gulden waard ten opzichte van die van mij? En omdat we hem op een gegeven moment inderdaad, dat we niet alleen hem koppelen aan dat goud, maar dat we dat goud ook beschikbaar maken door vanuit hier guldens uit te geven en in het systeem te brengen die direct inwisselbaar zijn voor goud. En dat is dus een fase 2 van dit project. Dan wordt jouw menselijke arbeid letterlijk goud waard. En dat was geïnspireerd doordat ik op een gegeven moment zag ik die kleine flesjes met water. En daar zat een klein beetje bladgoud in. En er zat een kaartje bij en stond op, jij bent goud waard. Dat, dit zinnetje. Je bent ja, geld waard. Ja, ja. En dat kon je dan aan iemand geven. En, en, en uh -huh. ik ging dat aan mensen geven. Uh -huh. En dan zie je hun reactie. Uh -huh. Gewoon dat, die, ja, da, dat uh, stukje uh, ja, ja. eigenwaarde. Uh -huh. En daarom is ons waardepapier ook voorzien van die selfie. Dat, dat je je realiseert, ja. wacht even. Ik, en dan zit je in dat boek Identiteit van Paul uh -huh. Verhagen. Uh -huh. Ik ben uh -huh. geld waard. Uh -huh. Hoeveel, dat bepaal ik samen met degene aan wie ik het betaal. Je deanonimiseert. -an uh, de essentie van de economie. Ja, ja. ik de-anonymiseer de essentie van de economie... want in het, en dan kom je in het juridische... Mm -hmm. daarom zeg ik altijd... geld is iets juridisch... het is niet mm -hmm. iets economisch... geld is een vorderingsrecht... Ja. en je hebt verschillende vorderingen... je hebt er namelijk een vordering aan toonder... Mm -hmm. en een vordering op naam... of in dit geval een vordering aan order. En die verschillen... die hebben we eens uitgeplozen... Ja. en toen zijn we tot de essentie gekomen... op de, op de vraag... Wat is geld? En uh, daar geven we op de 19e geven we daar om vijf uur, geven we ook nog een lezing over. Die is bij te wonen. En dan gaan we uitleggen. Ja, wat is nou geld? Wat is nou geld? Want je hebt heel veel mensen die denken dat ze het weten. Maar het staat eigenlijk in het burgerlijk wetboek. En daar zitten dus nog in dat burgerlijk wetboek zitten ook heel veel gaten en vragen. En als je die aan de minister van Financiën stelt, waarvan je toch weet hoopt te, te denken, te kunnen weten, dat hij weet wat geld is. die weet het ook niet. Of in ieder geval vertelt hij het niet. Wat de definitie van geld is. Maar is dat dan ook niet... Maar dat, dat sluit het ook niet heel erg mooi ook aan wat dat betreft ook op de eerdere analyse ook die je gaf van mensen komen niet meer tot de kern in die zin. Ja, ja. Want, dat, want dat zie je dan niet, nu natuurlijk dan ook gelijk van mensen komen niet meer tot de kern en inderdaad dus een minister van Financiën die zo'n vraag niet kan beantwoorden kan dus ook niet inderdaad ook tot de kern ook van het probleem doordringen. dan blijkbaar. Balkenende die zei ooit het volk is dom en ik, zei altijd, het volk, ik zeg altijd het volk is extreem slim want ze zien meteen wanneer ze voorgelogen worden en dat is echt intelligentie mm -hmm. iedereen weet dat als Dijsselbloem weer op televisie mm -hmm. is dan weet iedereen daar staat iemand die de waarheid niet vertelt mm -hmm. of verdraait of hij actief leugens verkondigt. Dat is een ander iets. Mm -hmm. Maar hij, hij houdt heel veel informatie achter. Mm -hmm. En hij verdraait die werkelijkheid. Mm -hmm. Of die waarheid. Die hij eigenlijk zou moeten geven. En dat voelt iedereen voelt dat aan. Want het fijne van de menselijke capaciteit. En de human condition. Is dat wij zijn extreem gevoelig en sensitief. Ten opzichte van de ander. We weten wanneer het bullshit is. En dat zie je dus nu ook. Dat het systeem. Je hoeft niet eens het systeem aan te vallen. Het maakt zichzelf kapot. Het maakt zichzelf zo onmogelijk. Als ik die man zie... Ik, ik ga er ik ik, ik ook niet eens meer mee in discussie. Denk ik denk gewoon... Zonde van mijn energie. Zonde van mijn tijd. Ik kan beter iets bouwen wat wel werkt. In plaats van jou te vragen... Waarom doen jullie het, waarom doen jullie het zo, zo huigelachtig en gemeen en stiekem? Maar het is, weer, is het dan toch niet wel belangrijk ook om juist wel dit soort vragen ook te blijven stellen. Ook omdat mensen dan gewoon op het moment namelijk dat je ook niet meer dat soort hele fundamentele discussies ook aangaat. Ja. Wat wij dan gelukkig hier wel nog, nog ja. doen, zeg maar. Uh, dat, je, dat je daardoor ook gewoon krijgt dat, uh, ja, dat, dat, dat men, mensen dwalen af. Ja, Onderdeel van je, ja, het ja. Guldenproject was het Wop verzoek. Ja. ...naar operatie Florijn... ...namelijk dat in 2012 de gulden teruggebracht zou worden. En dat ze hebben ze dus stiekem in het geniep... ...hebben ze in 2012 hebben ze overlegd... ...met de Duitse regering ja, ja, ja, benen ja, ja. ...over een scenario... Ja. ...en daar heeft niemand wat over gehoord. Nou, doen we WOP-verzoek. Overigens heeft Geen Stijl dat WOP-verzoek ook al eens gedaan... ...maar daar hebben we nooit meer wat over gehoord. Wat natuurlijk heel raar is bij een WOP-verzoek. Ja. ja. Nou ja, ik, ik zou vragen aan Geen Stijl... ...hebben jullie dan stukken ontvangen? Ja, ja dat... Dat, want, want ze zijn het voorbeelden. Want hoe, hoe zit het? Ik zeg, je, jij bent ja, de wet, op, de wet openbaarheid ja. uh, van bestuur... Die, uh, die, die, die, die moet dan aangeven... Van, nou, welke stukken zijn er dan intern over geweest. Hè? Mm -hmm. Bestuur moet openbaar ja. zijn. Ja, dat is ja. natuurlijk een heel belangrijk fundament. Mm -hmm. Zeker in de in, in the age of transparency. Mm -hmm. um, maar dan krijg je... ja, ik ben heel benieuwd wat ik ga ontvangen. Eerst mm -hmm. krijg je allemaal brieven... namelijk dat, dat ze weer uh, termijnen verlengen. Hè? Dus het duurt drie, vier mm -hmm. maanden... voordat je ja. stukken hebt überhaupt... Mm -hmm. Maar dat, en dat, ge, dat geeft al het faillissement van het systeem aan. Mm -hmm. Het feit dat in, in, in de 21ste eeuw... Dat mm -hmm. ik wil graag weten in een WOP-verzoek... Dat mm -hmm. moet binnen een week mm -hmm. moet dat hier op mijn bureau liggen. Mm -hmm. ja. En in, in, in, in de wereld van, uh, van de overheid moet dat vier maanden duren. Mm -hmm. Nou, dan geef je toch al aan dat je gewoon... De, en, en dat is het verkeerd soort conservatisme. Want ze hebben die stukken gewoon liggen. Ze kunnen ze gewoon inpakken. Ze kunnen gewoon versturen. Maar ze gaan de termijnenwet van de Algemene Wet Bestuursrecht gaan ze gebruiken. Dat, dat hele systeem is dus volgens jou verrot. Nou ja, jij, ziek in ieder ziek, geval. Het gaat nergens heen. En um, daarom lanceer jij dit. Dit moet via de creatieve, intelligente mensen uh, uh, de wereld in uh, gecatapulteerd worden. Maar ken jij oncreatieve en onintelligente mensen dan? Ik ken mensen die, die lam zijn geslagen door de wereld om hen heen. Maar ik zie vaak, als je één op één met mensen praat... Ik zie, en dat is het mooie van mijn systeem... Dat ziet een talent in iedereen achter op mijn biljet staat goederen, diensten, talenten de carpool en de place to stay en die middelste is uiteraard het belangrijkste, want daar zit het hart. in die vijf dingen je levert goederen, je levert diensten je levert een place to stay en je kunt een carpool leveren als je een auto hebt of iemand ergens mm -hmm. transporteren daarmee hebben we eigenlijk de hele economie samengevat in vier kernactiviteiten mm -hmm. He, transport, overnachten goederen en diensten maar talenten. Ja, nee, en, die tale en die talenten waarderen, dat is het moeilijkste. Maar die staat wel in het midden. En die hebben we expres daar in het midden gezet. Daar is goed over nagedacht. Want dat is de belangrijkste. Nee, dat, dat, dat, nee dit beamen ik. Maar je, kan, je moet natuurlijk wel zeggen, er komt wel een bepaald slag mensen dat hier ophalen dat geld. En die gaan het als eerste mee aan de slag. Maar hoe uh, wil je er uiteindelijk voor zorgen dat je er ook bij de bakker ja. mee kan betalen? Ja. Daar wilde ik naartoe. Ja, dat, dat is het natuurlijk. Nou, dat... dat uh, ...dat zal nog wat voeten in de aarde hebben... ...maar uh, 19 september is de lancering... ...en waar heel veel mensen zeggen van... ...zo het is gelanceerd en nu, moet het, nu moeten we, gaan we dan allerlei marketing dingen doen... ...nee, wat wij gaan doen is... ...wij gaan gewoon uh, uh, rustig in beeld brengen... Uh, ...hoe ik met mijn gulden bij de bakker een broodje ga kopen. Maar is dan, want is dan... is dan, ...ben je dan niet een heel ander probleem volgens mij aan het oplossen... ...omdat kijk, wat, wat volgens mij dan de probleem is... ...is dat kijk, als ik naar een bakker ga... Dan zie ik een kwasantje of ik zie een, een mooi, een mooi, een mooi soepbroodje En dan zie ik daar altijd de prijs altijd in euro's bij. Ja. Maar ben je dan niet gewoon een. Uh, hè, want dat is natuurlijk, hè, dat is in feite dan ook het, het ruilmiddel, waarbij je dat in feite mm -hmm. kan doen. Wil je niet gewoon in feite het, het gewoon het, uh, het prijskaartje gewoon afbreken. En gewoon van hier kan van alles staan. Ja. En dan, gaan we dus, dan komen we dus bij wat Hugo, de reden, waarom, weet ja. je, de reden is waarom Hugo de Groot opgesloten werd in Slot Loevestein. Presentatoren, gasten en luisteraars ontmoeten elkaar op onze events, waar we gezellig onder elkaar kunnen zijn om nieuwe contacten aan te halen en de warme, conservatief-liberale deken te ervaren. Op donderdag 14 september hebben wij een borrel in Café Broers in Utrecht vanaf 8 uur.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 Ik wil gewoon een beetje geld geven. <lacht> zie je, hier, voor het goede doel, denk je dan. <lacht> ik ga er zo op. En waarom die in de, boek in de boekenkist, iedereen weet dat hij in de boekenkist, dat hij ontsnapt is. Dat weet iedereen, maar waarom werd hij op, ik, ik ben al geïnteresseerd. Dat is een van de redenen waarom ik hier biljetten heb liggen, die ga ik je zo laten zien. Er staat Hugo de Groot staat op mijn eerste Nederlandse schuld. Waarom staat Hugo de Groot erop? Het justum pretium. Hugo de Groot was een groot rechtsgeleerde en die voerde een discussie over het concept het justum pretium, de juiste prijs. Wat is de juiste prijs voor een goed of een dienst en of uren? Nou, die discussie inderdaad, dan kun je het prijsje kun je wegdonderen. Ja, ja, ja. Want dat croissantje ja. bij de bakker kost ja. ochtends kost die 2 euro. Smiddags, als hij daar vijf uur gelegen heeft, kost hij ook nog 2 euro. De juiste prijs van het croissantje aan het einde van de dag wordt lager. Die zou dan misschien nog maar 1,20 euro moeten kosten. Want hij is al wat ouder. De kans dat de bakker hem straks moet weggooien is groter. Dan is het varkensvoer en de prijs van varkensvoer is 20 cent per kilo. En zo ga je ineens heel anders naar een economie kijken. En ja, dat gaat wat voeten in de aarde hebben. Want dat ja. gaat in de, inderdaad over wat onderhandelingen. Dan zeg je: ja, maar ik kan dan bij de bakker, kan ik met mijn gulden niet kopen. Maar je kan nu bij de bakker ook al niks kopen, arme stakker, want je hebt geen euro's in je zak zitten. Dus je zult wat anders moeten verzinnen. Want dat zegt iedereen. Ik ga natuurlijk een filosofische discussie krijgen. Ja, ik kan er bij de bakker niks mee kopen. Nee, maar je kan nu bij de bakker ook niks kopen, want je bent te arm, want je hebt schulden. Ja. Dus zullen we het daar maar niet over hebben. Dan ga je die bakker maar overtuigen dat hij je gulden moet accepteren. Omdat hij anders moet hij dat ding wegflikkeren en aan de, aan, aan, aan de varkens voeren. Mm -hmm. Want dat doen we natuurlijk. Ja. En dat wordt, dat wordt inderdaad een andere discussie. Ja. Hoe gaan we die voeren? Geen idee jongens. Geen idee. Maar ik doe dit om een hele simpele reden. Wat is noblesse oblige? De adel verplicht. En dan hebben we het over... De adel van de geest. Wat een term die zo fel gekaapt is door de charlatan Rob Riemen. Van het Nexus Instituut. Dat is echt een charlatan. Um, noblesse oblige is opstaan als de rest blijft zitten. En de rest blijft zitten. Arnoud Boot, econoom, die dan zegt van... Ja, we gaan eens onderzoeken hoe dat nou zit met de geldschepping. Hou je mond... Leugenaar. Je weet donders goed hoe dat zit met de geldschepping. Mm -hmm, ja, ja. En je gaat een onderzoeksrapport schrijven en dat verdwijnt in een la en er verandert niets. Welke heer dien jij? Mm -hmm. Dat zeg ik wel eens, hè? De bankiers zeggen: We are doing God's work. And then I have one question for you. Which God? Mm -hmm. Because I think if I'm looking correctly, it is not my God. I serve a different God. En dat is het dus een beetje. Dus. We moeten dit doen. Waar het gaat, stranden, geen idee. Maar ik kan dan in de, ik kan over vijf jaar in de spiegel kijken en zeggen: ik heb er alles aan gedaan om de vrijheid van de mensen te waarborgen. Als we met onze chip in onze vinger, die 100% volgens big data wordt bekeken, voor tegen die tijd 4 euro een croissantje bij de bakker gaan halen. En we gechipt, gedatachipt, verkocht. En als onderpand versmerd zijn door Big Corp. Kennen jullie die documentaire? Corporation uit 2004. Kijken. Je kan hier bij mij. Hè, ik ga nog wel een keer een instituut, een opleidingsinstituut oprichten. <lacht> en dan krijg je een stapel van 100 dvd's en 100 boeken. En dan mag je na een maand mag je terugkomen en dan zeg je. It's all a lie. Ja, yeah, it's all a lie. What are we going to do? Nou, dan gaan we de schulders maken. Ja, iets beters dan dit kon ik niet verzinnen. Als iemand het beter kan, graag. Graag. Laten we het eens vragen aan de minister van Financiën of aan de minister-president. Oh nee, wacht even, die doen niets. Je ziet voor jezelf een haast heilige missie. Vergeten. Nou, geld, geld is, is in Europa... Uh, uh, um, überhaupt in de huidige vorm van schuldpapier tot stand gekomen... Uh, ...onder de invloed van het leger van Christus. De tempeliers in de 12e, 13e in de, in de de en 14e eeuw kwamen zij met het concept schuldpapier en het uitgeven van actes en grondactes. En kon je onder bescherming van de tempeliers, kon je met waardepapieren reizen naar verschillende locaties. En dat was wel handig als er dan af en toe per ongeluk ook iemand dood ging onderweg, weet je wel. En dan kwam het waardepapier nooit aan. En toen zijn ze, gaan oplossen van hey, dan moeten we dat waardepapier moeten we toch verhandelbaar maken, want als iemand dat vindt, dan zitten we met al die waarden hier. En dat werd dus inderdaad per ongeluk de rijkste orde van Europa. En toen kregen ze ruzie met Philips de Schone. Ja, was dat dan, was dat dan onheilig? Dat was, het, dat was het leger van Christus. Geen idee wat ze daar precies mee bedoelden, maar onderschat niet inderdaad het, het feit dat behalve een juridisch fenomeen geldt een theologisch fenomeen is. Het gaat namelijk over ethiek. En theologie is voor een groot deel, als we het uh, weer droog koken, zonder dat je nou een kerk of een god aanhangt, zou je het kunnen hebben over seculiere ethiek. Laten we het hebben over seculiere ethiek. Is dit dan een heilige missie? Nee. Is het ethisch? Ja. Ik geef mijn waarde weg. Ik geef aan dat ik de, de talenten van mensen waardeer. Ik bouw een systeem voor hen zodat ze dat onderling met elkaar kunnen uitspreken. Daarmee propageer ik een wereld van overleg en vrede. En waardering voor elkaar. Respect, waardering, overleg en vrede. Ja, ik vind dat gewoon puur op seculiere ethiek al een goed idee. Ik denk dat Plato zou zeggen, ja, dit komt aardig in de buurt maar dan is het inderdaad, hè, want dat is inderdaad ook uh, waar natuurlijk uh, het waarderen inderdaad ook onderling want dat ga je natuurlijk ook krijgen, is van wat is bijvoorbeeld een, een gulde met, met mijn hoofd dus, ja, een, wat is de Wim -gulde, Wim -gulde, gulde waard? Is ten, de ten opzichte van de zwemgulde ja, ja, ja, dat ja. is heel interessant, want ja, ja. dat dat krijg je dus het woord ja. relatie. Jij ja. en ik gaan een zakelijke relatie ja, ja, ja, ja. aan. Wij gaan een contract sluiten. Ja, nou, ja, ja, mijn, ja, ja. mijn gulden, dat staat hieronder, is een vrij en onafhankelijk contract. Dus ja, Wim, ja. die biedt vrij en onafhankelijk, biedt hij 60 Wim gulden aan. In ja, ja, ja. ruil voor een uur juridische dienstverlening. Ja, ja, ja. En dan zeg ik, dat is raar Wim, want een uur juridische dienstverlening van Sven zou eigenlijk 120 Wim gulden moeten zijn. Ja, ja, ja. En dan hebben we dus in die relatie, hebben we een relatieve waarde bepaald. Ja, ja. De relatieve waarde van de Sven-gulden ten opzichte van de Wim-gulden zou dan 1 op 2 of 2 op 1 kunnen zijn. Want als Wim zegt: Ja, ho Sven, jij, jij, jouw juridische adviezen, dat is interessant, maar ik breng een economisch advies naar de tafel. Dus we gaan dat. En misschien verdwijnen we wel met gesloten beurs. Hm. Uiteindelijk ga je hopen dat we dingen kunnen waarderen op een manier dat al die biljetjes van mij en al dat hele systeem niet meer nodig is. Maar dat zeggen mensen wel eens: dus Ja, we hebben eigenlijk geld helemaal niet nodig. Nou, dat klopt, dit is eeuwenlang is het niet geweest. Wie denkt dat... Dat is hetzelfde als het BSN-nummer. Ik zat bij de Raad van State en er zei ja. iemand... Ja, het BSN-nummer is essentieel voor de samenleving. We hebben eeuwenlang een prachtige samenleving gebruikt zonder BSN-nummer. Maar het is natuurlijk wel zo dat je... Uh, je, moet natuurlijk, je moet wel op een gegeven moment gewoon uh, dingen kunnen uitwi uitwisselen. Dus je hebt wel altijd... In die zin een, een, een, uh, een ruilmiddel heb je nodig. Dus, dus om dan te zeggen van. Het maakt het economisch ja. verkeer wat handiger. Ja, ja. Ja, um, maar in die in, in economy of things, hè, met 3D printers en, en, en met uh, uh, het feit dat we allemaal weten dat er sinds Tesla al free energy was, maar dat we dat kwijt zijn geraakt, al die patenten. Uh, hebben we natuurlijk een wereld gecreëerd... waar de illusie van schaarste heerst. En daarom zit jij nog... In, ook nu nog in dat adagium te praten... van ja, we hebben toch wel een manier nodig... om waarden te definiëren en uit te wisselen. Maar dan zit jij... Dan zit jij heel erg vanuit het oude adagium te redeneren terecht. Want dat adagium dat beheerst de dag van vandaag. Jij loopt hier zo meteen naar buiten. En als jij een kop koffie wil moet je een euro's afrekenen. En die euro is een schaarste middel. En jij hebt economie gestudeerd. Het eerste wat jij leert is dat economie is een schaarste leer. En zijn dingen schaars? Ja natuurlijk. Alles is schaars. Goederen zijn schaars. Maar we zitten wel op het Kantelpunt met de ontwikkeling van grafeen en met de ontwikkeling van allerlei intelligente uh, uitvindingen, dat wij uh, het concept schaarste uh, naar een sustainable way of life kunnen transformeren. De appelboer uh, ja. van vandaag heeft, heeft meer bezit dan de koning van uh, vier eeuwen geleden. Daarom, dus, maar dus je hebt ook schaars schaarste spreken. De, de <laughs> nou, koning ging toen ook gewoon dood aan syfilis. Maar je hebt in de economie ook altijd de factor tijd. Ja. Dus, en dat is, Aha. is goed. Aha. Nou, Aha. En daarom worden mijn ja. gulden biljetten gemunt en getimed op 5 ja. gulden, 15 gulden, 30 gulden, ja. 60 gulden, 90 gulden. Oftewel, straks heb je gewoon het, uh, het gulden half uurtje. Ja. Dat, is, dat is de 30 gulden. Ja. Toevallig is hij geel, dus hij lijkt er op de oude 25 gulden, dus een geeltje. Ja. Ja. En, uh, um, kan en, ik een half uurtje van je hebben? Ja, kan ja. ik een half uurtje. Doe mij een half uurtje. Ja. En, en, en dat is heel grappig hè? ik ga, ga jou nu een vraag stellen Dan ben ik een enorme, enorme heikel maar als jij een, een tabel hebt gewoon een hele simpele ja. tabel met, met, met, met een, eh, een, een, een, een rij en een, um, ja, en, een, en een duiding naar boven toe op het moment dat jij zo'n Excel sheet, op het moment dat jij zo'n vak wat er is, zo'n cel dat heet een cel ja, of een vak ja, ja, ja, ja, ja, als ja, ja. je daar een, een cijfer in zet hoe heet die dan in de boekhouding? Een minuut. Dan krijg ja, dus je een minuut. minuut dan, dan, ja, ja. hé, hey, hey, had jij er niet over nagedacht? Dat dat dus minuten zijn ja, en daarom ja, zijn ja. 60 gulden, ja. zou je de equivalent kunnen maken van 60 minuten. Ja. Want geld is tijd. Nou, dan heb ik gedacht, nou dan gaan we toch time banking? ...en dan gaan we dus inderdaad moeten uitdrukken aan elkaar... ...wat is tijd waard? Want tijd is schaars. Dat is niet waar. De toekomst is, on is oneindig. Dus er is geen schaarste. Het is alleen uh, jouw, jouw eendimensionale opvatting van tijd. Ja. Jij, denkt, ja. jij denkt in ruimtetijd. Maar je moet niet in ruimtetijd, je moet in dieptetijd denken. Maar dat is En Zit dat achter mijn systeem? Ja. Is dat artificial intelligence? Ja. Mijn gulden systeem kan straks draaien in tien robots... ...die over de wereld wandelen die jullie niet herkennen... Technologie is al duizend keer verder dan de common man weet en ziet. Je moet het alleen weten in te zetten. En het wordt over het algemeen ingezet voor, voor een, een elitair hoofdlaagje. En ik heb bedacht van nou, misschien moeten we maar eens wat open source technologie bouwen. Zodat iedereen over welvaart kan beschikken. Alleen daar zit een enorme persoonlijke drempel achter en dat is het mooie van mijn systeem. Het staat open voor iedereen. Maar het zal alleen werken voor diegenen die bereid zijn zichzelf te waarderen. ...en die uit het oude adagium durven te komen. Zijn dat er veel? Misschien wel. Misschien ik, niet. Ik ben er wel benieuwd. Uh, dat is misschien een mooi opstapje naar die vraag. Um, je hebt het over het, het, het, het huidige de archaïsche systeem... ...en het huidige geldsysteem. Al dient een elitair uh, doel en jij wil van onderop komen. Mm -hmm. Maar zijn er ook politici... Die zeggen namens, namens het volk te handelen. En die nemen ook die gulden in de, uh, ja. in de mond. Ik zag van jou een bericht op Facebook. Dat je het over de PVV... Ik en, heb de PVV en Cherry Baudet gezegd. Nou jongens, leuk dat jullie jarenlang roepen dat die gulden terug moet komen. Hij komt terug. Ik heb hem gebouwd. Ik heb een hoop geld geïnvesteerd. Huh? Ouderwetse euro's. Die wil ik toch kwijt. Want Die zijn geen fluit meer waard straks. <macht> uh, en uh, ik heb gezegd van nou. Kom dat nou eens uitleggen. Kom nou eens zeggen wat je ervan vindt. Kom nou eens. Ik, laten we het dan eens hebben over die schuldeneconomie. economie en Laten we het hebben over de banken. En ik weet daar een klein beetje van. Maar jullie, zijn, jullie krijgen van het volk 7000 euro per maand betaald. Om deze shit te behandelen. Kom het eens uitleggen. Thierry Baudet, hè, die loopt als een angstaas hier dan voor mijn kantoor langs. En dan rennen wij naar buiten. Zeggen, Thierry, wanneer kom je interview geven? Ja, ja, ja, zet maar op. Nou, oké, okay, zet ik het op. Komt-ie? Nee. Als de persvoorlichter zegt, ja, nee, ja, ik heb de mail niet gezien. Oké, okay, nou, ik... Prima, maar laat nou, hem nog maar een keer. Het punt is, één kans niet gepakt. Nou, oké, okay. volgende kans. Tony van Dijk, financieel woordvoerder van de PVV. Kom eens even uitleggen hoe dat zit met die gulden. En, oh ja, ik had bij de PVV ook hun rapport opgevraagd wat ze hadden laten maken over de gulden. Heb ik ook nog niet ontvangen. Dus ik tot op heden zeg ik, broodje aap PVV en Forum voor Democratie. Broodje aap wat jullie verkondigen. Maar dat is een mening. En die mening kan ik herzien. Moet je me wel feiten en bewijzen aanleveren? Moet je me laten zien dat je weet waar je het over hebt? Moet je me laten zien dat je daadkracht kunt laten zien? En weet je wat? Ik ben een beetje een Rotterdammer wat dat betreft. Ik heb geen tijd om op die luid te wachten. Die een beetje de boel lopen te flessen. En, en dingen lopen beloven die ze niet doen. Ik ben maar gewoon gaan bouwen. Hou ik wel van. Ik had, hè, ik kijk om me heen. Ik heb hout. Ik heb uh, glas. Ik heb een lap grond en ik heb een bouwvergunning. Weet je wat? Laat ik maar eens gaan bouwen. Ik ga niet zitten wachten op die lui... die in Den Haag aan het overleggen zijn. Hoe we gaan bouwen. Wat denk je dat achter zit... dat ze, dat ze jou uh, links laten liggen? Angst. In welke zin? Uh, ik uh, citeerde het net al. En dat doe ik nu dus nog maar een keer. Want iemand anders heeft dat mooier gezegd... dan ikzelf. <laughs> en dat is de schrijver... Abton Sinclair. En die zegt... It is difficult... ...to get a man to understand something when his job depends on not understanding it. Dus zolang het oude systeem in stand blijft... ...hebben die jongens bij de PVV een baantje van een paar duizend euro in de maand. Mm. En, en, en, en het eerste wat, uh, wat, wat Thierry deed was zijn piano naar binnen slepen... ...en uh, volgens mij uh, uh, een nieuwe auto kopen van zijn eerste salaris. En dat mag... Dat mag hoor, en ik gun iedereen zijn trots en hij heeft een hoop bereikt, maar eh, het leuke is, jongens, graag op inhoud, laat even zien hoe het zit met de cijfers. Waarom laten ze mij links liggen? Ik denk omdat ze het niet begrijpen, of omdat ze het niet willen begrijpen. Wat zijn dan de eerste, wat zijn, wat zijn nou dan drie, dingen, gewoon drie concrete dingen zijn, die in ieder geval ook dan mee zou willen geven dan ook aan een cherry van gol. Dit moeten, we, dit moeten we in ieder geval uh, in ieder geval proberen te breken. Of nee, hij heeft nog een deze bloem. Mijn opmerking is als jij, uh, als jij politiek wil, uh, wil bedrijven om echt iets te veranderen. Dan moet je eerst weten wat er speelt. En dan moet je ervaring hebben in het rechtssysteem. En dan moet je weten, hè, want is ook, ook politiek is natuurlijk mm -hmm. gewoon een juridisch ja. fenomeen. Het ja. gaat om wetten maken en ja. wetten aanpassen. Ja. Dus je moet weten wat er speelt. Je moet, weten, je moet die wet uitoefenen. Nou, hij, is, hij is rechtsfilosoof, mm -hmm. maar geen, uh, hij heeft geen niet praktiserend. Dat mm -hmm. is het voordeel van Theo Hidema, Die is mm -hmm. in ieder geval op het strafrecht praktiserend. Die ook, mm -hmm. zie je ook duidelijk inhoudelijk veel sterker. Mm -hmm. Dat is niet alleen maar zijn leeftijd. Maar hij uh, heeft gewoon veel meer dossierkennis. Mm -hmm. um, en um, ik, zou, ik zou zeggen... Uh, je kunt zoveel meer doen... Buiten die instituties. Hè? Dat Forum voor Democratie... Dat was echt, dat was echt een goed instituut. Daar waren ze echt goede dingen aan het doen. Waren ze echt voor, de, voor, de, voor de jongere generatie waren ze, uh, waren ze de, de, de, de, de paden aan het leggen eigenlijk voor wat er moet gebeuren. En Arno zegt dat zomaar. Ik zat hier samen met mijn secretaris. Hè, de dag voordat, voordat hij de politiek inging vroeg Thierry aan mij. Vroeg hij Sven, moet ik de politiek in? Toen zei ik uh, ja, maar nog niet. Beter voorbereiden. Dat wat Arno Wellens doet. Beter voorbereiden. En Thierry, de volgende dag zat hij in de politiek. Te, te snel. Het is wel een goede vent. Mm -hmm. Maar ik denk dat hij... En misschien had hij haast. Want ik ben ook eigenlijk een jaar sneller nu met het lanceren van mijn gulden dan ik wilde. Maar je hebt het, je hebt het erover alsof, alsof, alsof ze al dertig jaar geleden bezig zijn. Uh, is het dan zo snel volgens jou een uh, minder gunstige kant op gegaan? Ja, nee. Het, de veranderingen gaan momenteel echt heel rap. Het is nu september. In oktober bereikt Amerika het schuldenplafond. In Europa mag uh, de ECB moet stoppen met, het, met, zijn, met zijn opkoopprogramma. Dat betekent, dat be dat betekent hè? als dat echt gebeurt, dan is Amerika stil, ligt gewoon plat in oktober. En in Europa zijn Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en veel belangrijker, de grootste zwakke broeder van ons allemaal, Frankrijk, hartstikke failliet. En dat betekent dat wij hier niet tevreden hebben. En dat er geen benzine is en dat alles plat komt te liggen. Dus we, we hebben een enorm probleem en dat heet die enorme schuldenberg. En de enige optie die we hebben, we worden gechanteerd door het financiële stelsel. De enige optie die we hebben om niet in honger, dorst en oorlog te verzakken is nog meer schulden maken. Het is te absurd voor woorden. En daarmee verleggen we het probleem niet eens naar jullie generatie, maar naar de generatie van jullie kinderen als jullie ze krijgen. En als jullie ze niet krijgen, dan hebben de kinderen die er wel zijn een nog groter probleem, want dan is de demografie ineens een probleem. Dus er zit gangrene in de linkervoet. Haal hem er nu af. Als je het niet doet, zit hij straks tot aan de knie. Volgende stadium is hij zit tot aan de heup en dan zit hij in het hart. En het tempo waarmee die nu aan het versnellen is, dat ziektebeeld van schulden, is exponentieel. Het is niet lineair meer. Het is exponentieel aan het groeien. En daarom ben ik een jaar eerder dan ik gepland had. Omdat ik zie dat deze september kunnen we met z'n allen een draai maken. En anders gaan we in oktober, we gaan niet kapot. Het is geen doemscenario. maar we gaan gewoon door met het middeltje erin pompen wat... De, de kwaal erger maakt. Maar we voelen hem even niet. Pijnstillers. De ECB en de FED zijn de drugsdealers van het monetaire systeem. En de verslaafden daaraan dat zijn politici, zoals Thierry Baudet, er nu een is geworden. Because his job depends on it. He's a drug addict. ...voor financial dope. Iedere maand. Want hij krijgt 7000 euro... ...schuldpapier... ...wat uit de ECB wordt opgepompt... ...en aan de Nederlandse economie wordt toegekend... ...en daarmee betalen wij... ...en sterker nog onze kinderen... ...betalen het salaris van Thierry Baudet... ...because he is a dope addict. Lijkt mij mooi nee, maar... om mij af te sluiten. Lijkt mij... Ik, ja. ik, vond ...ik vond het ook inderdaad ook mooi om even op een stilte ook te laten vallen. Dat ja. er, trouwens... Voor de, voor de, voor de geïnteresseerden? Ja. Adres? Lange voorhoud 43. 30. Aan de route van de Koning. U kunt ja. op www.deguldenterug.nl uh, uw selfie uploaden. Dan krijgt u de eerste dag uitgifte. Krijgt u speciaal van ons. Die leggen we hier voor u klaar. Um, 600 gulden. We verloten een auto. En we verstoppen drie echte gouden tientjes in de stad Den Haag. Ja, dat lijkt mij volgens mij voor alle Batavieren-luisteraars meer dan voldoende reden om in ieder geval lekker te komen. komen. Dat, uh... Iedereen is welkom. Kopje koffie. Ik ga je bedanken Sven. Ja. Ja, graag gedaan. Hey, bedankt jongens. Het was een goed gesprek. Het was een super gesprek.